Daarom hebben GroenLinks en de Partij voor de Dieren haast met hun voorstel voor een totaal verbod voor vuurwerk. Dat is niet omdat het leuk is om vuurwerk te verbieden, maar omdat het gewoon heel erg noodzakelijk is. De politie vraagt erom, de brandweer vraagt erom, oogartsen vragen erom. D66 wilde eerst afwachten of het huidige gedeeltelijke vuurwerkverbod zou werken, waarbij bijvoorbeeld wel siervuurwerk zou mogen. Maar de partij heeft gezien dat het niet werkt. Nou, we hebben afgelopen oud en nieuw gezien dat de lokale verboden eigenlijk niets uit hebben gehaald en dat er ondanks een gedeeltelijk verbod op vuurwerk toch nog heel veel slachtoffers zijn gevallen. En ook heel veel politieagenten gewond zijn geraakt. En ik vind dat eigenlijk een onacceptabele situatie. Dus is D66 nu om, maar de VVD niet. Die hopen dat een strengere aanpak van illegaal vuurwerk gaat helpen. Maar omdat partijen als CDA, SP en BBB ook tegen een landelijk verbod zijn, is er nog geen meerderheid in zicht. Drummer Fred White van de band Earth, Wind Fire is overleden. Hij was 67. Het is dus niet bekend waaraan hij is overleden. White begon in 1974 bij de band samen met zijn broer en halfbroer. Ze scoorden hits zoals Boogie Wonderland en September. En twee onderzoekers in Nijmegen hebben naar eigen zeggen een revolutionair shirt ontworpen. Eentje waarin je zweet niet stinkt. Dat komt door kleine sponsjes die erin zitten. Een AD-verslaggever was sceptisch, want het shirt rookt wel erg penetrant naar wasmiddel. Maar besloot het toch te testen en liet zich afbeulen door personal trainer Sanne. kom net van de machine af. Flink afgebeuld. Ik ruik niks, maar ik ben wel nat. Sanne, als je zo vrij wil zijn... Ja, ik ruik echt niks. Helemaal niks? Nee, ik ruik echt gewoon niks. Gewoon geen keur. Nul. Nul. De Nederlandse sportorganisatie NOC NSF heeft volgens de ontwerpers ook interesse in de kleding. Het weer. In het zuiden valt af en toe nog een bui. Vannacht koelt het af naar 1 tot 5 graden. Morgen begint droog. En zondag. Later wat regen. Dan een graad of 9. Zondag.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 Elke maandagavond. Play It Loud. Op ZFM, Sanford. uur van Play It Loud's eerste History of Heavy Metal special. Fijn dat je nog steeds luistert, want ik heb nog een goed uur gevuld met heerlijke 60s platen. Die weliswaar geen metal zijn, maar wel de grondleggers waren of van belangrijke invloed waren voor de hedendaagse metal scene. Ook de Amerikaanse rockbrand Grand Funk Railroad mag vanavond niet in dit legendarische rijtje ontbreken. En jullie hoorden Are You Ready, aansluitend op het nummer... Natural Born Buggy van Humble Pie. En dat was een supergroep opgericht door Steve Marriott uit de Small Faces... en Peter Frampton die uit The Hurt was gestapt. Zij maakten stevige rock met de juiste riffs en hooks... die sterk waren beïnvloed door de Amerikaanse rhythm blues-style. En de debuutsingle Natural Born Buggy... dat was te laat opgenomen voor het eerste album van de band... As Safe As Yesterday is, maar werd toegevoegd aan de latere CD-release... als bonustrek, evenals op de later uitgebrachte verzamelalbum The Direct Years. As Safe As Yesterday is uh, een van de eerste albums ooit... die de beschrijving van de term heavy metal kreeg in 1970... dankzij Rolling Stone magazine. En dan heb ik het natuurlijk net over de Amerikaanse rockband Grand Funk Railroad gehad... En hun debuutalbum On Time verscheen in 1969 met daarop dus Are You Ready, wat jullie net hoorden. Grand Funk Railroad werd beschouwd als, als een cruciale groep bij het vormgeven van de heavy metal muziek in Amerika. Terwijl de Britse invasie plaatsvond... Vergelijkbaar met de manier waarop Birmingham, Engeland... de industriële en zware geluiden van Black Sabbath inspireerde... waren de zware wortels van Grand Funk het resultaat van het feit... dat ze afkomstig waren uit de arbeidersklasse van Flint, Michigan. De krachtige passie van hun tweede titelloze release, genaamd The Red Album... zette de band tegenover hun metalvormende kameraden... In Detroit 1964 kwam er iets tot leven: een explosieve muzikale kracht van vermogen en agressiviteit die tot nog toe zelden in de muziek was vertoond. Bestaande uit Fred Sonic Smith en Wayne Kramer op gitaar, Dennis the Machine Gun Thompson op drums, Michael Davis op bas en Rob Tyner op zang. Deze vijf mannen realiseerden zich misschien niet eens... welk nadelig effect hun collectieve, kortstondige carrière zou hebben... op de rock'n'roll geschiedenis. De Motor City 5, oftewel de MC5 in zijn vroegste vormen... begon met middelbare schoolvrienden Wayne Kramer en Fred Smith... onder de naam Headhunters. Binnenkort vergezeld door drummer Dennis, Dennis Thompson. Na auditie te hebben gedaan bij een nogal huiselijk ogende man... genaamd de MC5 Live Rob Tyner... Toen bekend als Rob Derminer, Derminer op bas vond de band hem veel geschikter als leadzanger. Na de overname van bassist Michael Davis was de MC5 geboren. Door elke avond shows te spelen en een reputatie op te bouwen... voor ongelooflijk energieke optredens kreeg de band een respectabele aanhang. Vaak uitverkochte shows van meer dan duizend mensen. Samen met hun tijdgenoten uit Detroit, de Stooges... hielp de MC5 bij het leggen van de muzikale en Attitude Basis voor punkrock. Beide bands deelden een luide, confronterende aanpak. Maar waar de wildheid van de stoertjes een doel op zich was... nam de MC5 een hartstochtelijke politieke houding aan... en omarmde radicale retoriek op een rauwe, compromisloze manier. Het gepassioneerde pleidooi van de band voor seks, drugs en revolutie... leidde ertoe dat ze regelmatig in aanraking kwamen... met de gerechtelijke autoriteiten en met hun eigen platenmaatschappij... Het kenmerkende nummer van de MC5 was natuurlijk Kick Out The Gems... wat tevens hun strijdkreet was. En Credo. De uitdrukking werd vaak opgevat als obstakels overwinnen... maar het werd niet geschreven als een lied van doorzettingsvermogen. Je hoort hem nu met van ze met daarna de eerdere genoemde Stooges. Hier ja, is nog even een intro. Was a bad mother f on the guitar. I thought the Amboy Dukes were bad mother f had that James Brown, Wilson Pickett, Sam and Dave shake going on. Then I saw the MC5. It was stupefying. My life changed by the MC5. A great show band beyond politics, beyond anything. A great loud roar of high energy complemented on the other side by the complete simplicity and directness of the Stooges. While the MC5 created a sound that hadn't been heard before in America, another Detroit band that took music to new levels of rawness and intensity in the late 60s was Iggy and the Stooges. When we were forming our group, the Stooges, before we were ever on stage, we'd all liked heavier rock, It just made me feel like it had an inner, unstated message to assert myself in a primal way, to take the sex when I wanted it, to take money when I wanted it, to be somebody, not to have a job, to be somebody. She had it. Je hoorde I Wanna Be Your Dog van de Stooges natuurlijk na mc 5 Kick Out The Jams. En dit nummer van het debuutalbum van de Stooges, uitgebracht in juni 1969, is een van de belangrijkste redenen waarom ze de bijnaam Peetvaders van de punk verdienden. De gitaar met veel vervorming roept het geluid op... van harde psychedelische rockbands als Blue Cheer en Vanilla Fudge. Maar de uitgeklede beukende puls van het nummer... was een vroeg voorbeeld voor punk in de jaren zeventig. De repetitieve riff met drie akkoorden en de pianopuls van één noot... die door het hele nummer lopen... werden zwaar nagebootst door punkrockers in New York, Londen en Detroit. De geboorteplaats van de Stooges. Hoewel de teksten eenvoudig zijn... behandelen ze een breed scala aan onderwerpen... zoals drugsgebruik, S&M algemene desillusie, angst en verveling. Deze onderwerpen werden met name in de jaren 60 onderzocht... door de Velvet Underground en oprichter van de Velvets John Kale... produceerde en speelde piano op dit nummer. Zoals eerder gezegd was in 1968 het jaar van oprichting... van de drie groten van de vroegere heavy metal. Eerder draaide ik al Deep Purple, maar Led Zeppelin wordt om verschillende redenen... vaak beschouwd als de band die heavy metal heeft uitgevonden. Ze waren niet de eerste band die jammerende zang... vervormde gitaren, diepe basslines en brullende drumfills gebruikte... maar ze waren de eerste band die alles bij elkaar met, eh, met elkaar vermengde. Als klap op de vuurpijl waren ze ongelooflijk luid. Black Sabbath werd in hetzelfde jaar opgericht... maar bassist Geezer Butler heeft zelfs verklaard... dat Led Zeppelin hun favoriete band was om naar te luisteren... in hun vroege dagen, voordat ze hun eigen album uitbrachten... Communication Breakdown is de eerste single van Led Zeppelin, van hun debuutalbum Led Zeppelin. Het nummer werd meteen een klassieker en werd herkend door acts als Iron Maiden, Soundgarden en Dread Zeppelin, die er allemaal voor kozen om het nummer te coveren, als eerbetoon aan deze legendarische band. Thematisch gezien is het nummer vrij eenvoudig, waarbij Robert Plant het verhaal vertelt van een meisje dat hem zwak in de knieën maakte. Het is duidelijk dat hij wil wat dit meisje heeft... maar hij worstelt om de woorden te vinden om het haar te vertellen. Een echte communicatiestoring dus. Ja. Dat was King Crimson met 21st Century Shitsort Man. Na Led Zeppelin met Communication Breakdown. King Crimson is een Engelse progressieve rockband die in 1968 in Londen werd opgericht. King Crimson heeft invloed gehad op zowel de progressieve rockbeweging... uit de vroege jaren 70 als op veel hedendaagse artiesten. Hoewel de band in de loop van de geschiedenis talloze formaties heeft ondergaan... is Robert Fripp het enige consistente lid van de groep... en wordt hij beschouwd als de leider en drijvende kracht van de band. De band heeft een grote cultstatus opgebouwd. Ze stonden op nummer 87 op VH1's 100 Greatest Artists of Hard Rock... Hoewel ze worden beschouwd als een baanbrekende progressieve rockband... wat een genre dat wordt gekenmerkt door uitgebreide instrumentale secties... en complexe songstructuren, hebben ze vaak afstand genomen van het genre. Ze hebben niet alleen verschillende generaties progressieve... en psychedelische rockbands beïnvloed... maar zijn ook een invloed op de daaropvolgende alternatieve metal... hardcore en experimentele noise-muzikanten. Dit nummer is een commentaar op de oorlog in Vietnam... ...en een kritiek op de politie, eh, politici die het leiden. Schizoide persoonlijkheidsstoornis is een persoonlijkheidsstoornis... ...die het onderwerp enigszins afstandelijk apathisch teruggetrokken in een fantasiewereld... ...maakt in plaats van gebonden aan echte connecties. Het lied fungeert als een soort profetie ...en voorspelt dat mannen van de 21e eeuw allemaal schizoide zullen worden... ...vanwege de manier waarop conflicten zoals de oorlog in Vietnam... ...de onschuld van hele generaties vernietigen door naar de pioniers van het occulte genre... met daarna straks de pioniers van de heavy metal... en de laatste van de drie grondleggers, ook wel de Unholy Trinity genoemd. De Amerikaanse rockband Coven werd in 1967 opgericht in Chicago... en bestond uit zanger Esther Jinx Dawson, bassist Greg Oz, Osborne... gitarist Chris Nielsen, toetsenist Rick Durrett... die later werd vervangen door John Hobbs en drummer Steve Ross... Naast baanbrekende occulte rock met teksten en esthetiek... die expliciete thema's van satanisme en hekserij behandelden... worden ze door metalfans en metalhistorici erkend als de band... die het Sign of the Horns introduceerde in de rock- en metalpopcultuur. Zoals te zien op hun debuutalbum Witchcrafts Destroy, Destroys Minds and Reaps Souls uit 1969... Volgens frontvrouw Jinx Dawson was de baanbrekende band te satanisch voor platenlabels rond dezelfde tijd dat Black Sabbath aan hun opmars begon. En of het nu toeval, invloed of goede oude showbiz-imitatie was. Het album van Coven uit 1969 met de eerste track Black Sabbath werd uitgebracht in hetzelfde jaar als de oprichting van de meer populaire heavy metal band. Om het verhaal nog interessanter te maken... had Coven een bassist genaamd Oz Osborne. De binnenkort beroemde Ozzy's band Black Sabbath... ontstond een jaar na de release van hun debuutalbum. Met een soortgelijk imago en een eigen nummer genaamd Black Sabbath. Je hoort ze nu beiden achter elkaar. They in his hand a candle of black their faces grave a death-like mask the prince is the person of god reigning upon his throne distant and far Think of anything? They were just coming out, and it was almost like a, a magical force pushing these things out that we we didn't understand. I was a medium-sized fan of Holt's uh, The Planet Suite, particularly Mars, in those days. And one of the days, I was in the uh, we were rehearsing, and I was going trying to play Mars, and then the next day, Tony went in and went. and that's the way, how uh, Black Sabbath came about. Which was so different to anything else we'd heard, and I just knew it was something. You know, it was one of those when I started playing it, your hairs on your arms stand up, and I thought, oh, this is really different, and everybody said, oh, God, that's really different. <laughs> is niet goed, geloof ik. We gaan hem afkappen. Nou, Covent dus met Black Sabbath uh, hoorden we de band Black Sabbath met Black Sabbath van hun gelijknamige debuutalbum uit C1970. Black Sabbath wordt gecrediteerd voor het maken van heavy metal net zoveel, net zo, zo niet meer dan Led Zeppelin. Vooral vanwege de manier waarop ze een sinistere draai gaven aan de zware psychedelische muziek die andere bands speelden. De naam, de satanische thema's, de doemvolle teksten, de dreigende diepe gitaartonen... die gedeeltelijk het gevolg waren van het feit dat Tony en Yommy zijn manier van spelen moest aanpassen... na een vingerongeluk, maakte dit alles van Sabbath, de meest gedurfde band van hun tijd. Black Sabbath is tevens het nummer dat de naam van de band werd. Ze speelden in clubs in Duitsland en gebruikten de naam Earth toen ze zich realiseerden dat een andere band dezelfde naam had. Black Sabbath is ontleend aan de titel van een horrorfilm uit 1963... met Boris Karloff in de hoofdrol, geregisseerd door de Italiaanse filmmaker Mario Bava. De zanger van de groep Ozzy Osbourne en bassist Geezer Butler hadden de film gezien... en besloten een nummer met die titel te schrijven. Toen duidelijk werd dat de band een nieuwe naam nodig had, noemden ze zichzelf daar ook naar. De naamsverandering viel samen met een nieuw geluid en imago voor de groep... Ze speelden blues, meestal covers... maar begonnen originele materiaal te schrijven... en vonden een donkerder, een zwaarder geluid... dat hen definieerde tijdens hun Hall of Fame carrière. Ze schuwden alles wat op R&B of psychedelisch, uh, psychedelica leek... en vonden hun schare fans die hongerig waren... naar iets duivels en iets nieuws. Critici de band... maar ze werden al snel een van de meest populaire... invloedrijke en duurzame acts van hun tijd. Dan gaan we door naar Sir Lord Baltimore. Hij had zo'n korte carrière dat er nauwelijks foto's van hen op internet staan... maar dat betekent niet dat hun invloed niet groot was. Hun riffzware, snelle debuutalbum Kingdom Come... was zelfs een van de zwaarste albums van het jaar 70... en wordt nog altijd beschouwd als een belangrijke pionier in de stoner rock en heavy metal. Ze staan tevens bekend als een van de eerste groepen... die worden omschreven als heavy metal... dankzij een recensie van hun debuutalbum in Cream Magazine... De band werd in 1968 opgericht in New York... door zanger en drummer John Garner, gitarist Louis Dembra... en bassist Gary Justin. Het feit dat John Garner zowel zong als drum drumde... is traditioneel gezien nog altijd een zeldzaamheid. De band bracht in 1971 nog hun naar eigen naam vernoemde tweede album uit... waarna het daarna bergafwaarts ging met de band... en Mercury ze kort daarna liet vallen... De band gaf publiekelijk drugs de schuld van de aanvankelijke ondergang... waarbij ook lage platen verkopen en niet betaling van royalties werden genoemd. De band begon echter halverwege de jaren 70 te werken aan een nog niet uitgebracht derde album... oorspronkelijk gepland voor 76. En de muziek die voor dat project was geschreven... werd uiteindelijk gebruikt op Sir Lord Baltimore 3, Raw, dat in 2006 pas verscheen. Van het debuutalbum draai ik nu Hard Rain Falling. Baltimore's Hard Range Falling kwam de eveneens uit New York afkomstige band Mountain voorbij. Met hun grootste hit Mississippi Queen van het debuutalbum Climbing uit 1970. Mountain werd in 1969 opgericht in Long Island, New York. En bestond oorspronkelijk uit zanger en gitarist Leslie West. Bassist en zanger Felix Papalardi. Toetsenist Steve Knight. En drummer Andy Smart die al snel werd vervangen door Corky Lane. De band ging uit elkaar in 1972 en is sinds 1973 regelmatig herenigd. Mountain is natuurlijk vooral bekend om eerder gedraaide Mississippi Queen... met de koebellen, maar ook vanwege het zwaar gesempelde nummer Long Red... ...en hun optreden op het Woodstock Festival in 1969. Mountain is een van de bands waarvan algemeen wordt aangenomen... ...dat ze de ontwikkeling van de heavy metal muziek in de jaren 70 hebben beïnvloed. De muziekstijl van de groep bestond voornamelijk uit hard rock, blues rock en heavy metal. Voordat de eerste aflevering van de geschiedenis van de heavy metal erop zit... ...heb ik tot slot nog de Welsh heavy metal band Budgie uit Cardiff klaarstaan. De band krijgt meestal niet de eer die ze verdienen... ...maar hun titeloze debuutalbum uit 1971, dat begint met het nummer Guts... ...stond vol dikke doomy riffs... ...deels dankzij Black Sabbath producer Roger Bain. De band, een klassiek power trio... ...met af en toe een toetsenist... ...dat in 1967 werd opgericht... bracht tussen 1971 en 82... ...tien albums uit met MCA, A&M en RCS. Ze wisten een behoorlijk aantal fans te trekken... ...en boekten een bescheiden commercieel succes. Dat ze van grote invloed waren... ...op de hedendaagse heavy metal scene... ...werd duidelijk dankzij de budget covers... ...door Metallica en Iron Maiden. Het nummer Crash Course Brain Surgery... ...wat later door Metallica werd gecoverd, horen jullie als afsluiter van deze eerste metalgeschiedenisles. Ik hoop dat jullie, net zoals ik, weer hebben genoten. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot volgende week met deel 2, waarin ik de vroegere hardbookband uit de jaren 70 ga behandelen. Hazel. Nu allemaal fijne dagen en een voorstel.